Wij beginnen de les 15 van Pri Etz Chaim. Op pagina 4, de regel 23. Goed opletten wat hij ons nu gaat vertellen, want hij geeft wat hij ook, ook vertelt ons eh, over het gebed. Erbij komt dingen die uh, hij op een voortreffelijke wijze vertelt, ons ook over de stand van zaken in, op, de, uh, op de boom des levens. En dingen die wij extra leren, fijne dingen, uh, details, etc. Wat over uh, ook over de clipboard. Hoe zit ze, de verhouding van orpniemie, het licht, het inwend, innerlijke licht, en orma hoe dat zit in elkaar. Dat weet, moet er goed doorhebben. Let op. Vajnian hoe, kikvar nodar. Ech arichan pin malbisch le'atik. We'abwe ima, malbischen, Le Arihan Pin, le aba wi ima. Drieëntwintig weinjan woen het haterum, kikvar no da. Dat het yeah, is al bekend. Ech Arihan Pin le atik. U Arihan Pin bekleed de atik. We abovo Malbishen La laarichanpien en Hu abo en ima de arichanpien. We zon la abovo en gu de zon beklejden abo en ima. Nou, dat we ook ok Ki or pnimi zfieren twintak de atik. O joter pnimi mikulam. We shell arichanpien hitsonlo Vihule wechule wechule ades nimtza ki orpni midenukva de zeeranpien hi chitson vijfentwintach lekula niet rientwintach nadepunt nimtza het bleek dus ki orpni miden dat het oorpniemie van de attic, het in, innerlijke licht dat hij al in de kilim zit van de attic. O, 24 juterpniemie Mikulam is de meist, het meest innerlijke van allen. We shall en het licht van het oorpniemie, het oorpniemie van arichanpien is uh, uh, uitwendig ten aanzien van hem is, uh, buiten hem, om dus uitwendig, uitwendiger dan, uh, die, dat, orpniemie van, or van, Aadik. Aad, tot dat totdat, het blijkt dus, dat uiteindelijk dat, orpniemie van de noek, van de zeer bin, ik het zo'n, is, het meest, de meest, het meest uitwendige van allen. Dat is wat betreft het orpniemie, het licht wat innerlijk is, innerlijke licht is. 25. Dus wat innerlijker is, wat dieper is, is groter, hoger. Amnamorot makifim hemla hevig. Die ními shellanuk, nuk, de nukwa, Hu samuch el orma kif schla, wehu makif alav. Kijk naar wat ons. Amnam echter orot makifi, memla hefch de omringende lichten. Daar is het, omgekeerd, op een omgekeerde manier. Kierp want et Orpni pnimi van de noekwa van de zieran pin. Let op. Hoe samuch el oor is blendend tot haar OR MAKIF. We hoe en hij of het letterlijk hij, dat oor omringt haar, omringt het uh, orpni pnimi van haar. Kijk nou wat, wat we leren. Over die twee lichten, normaal zeggen we alleen over dat licht, spreken we licht, uh, ges, uh, dat twee, uh, twee smaken heeft als het ware een hochmaïne maar wat die zegt over de innerlijke licht en uiterlijke licht, or makie, or makief. Dat orma omringt het passende, bij hem passende or makie. We orma de ziran pin, zesentwintig. Hoe ma alav alaf Chutzalo. we hen alderach ze, aadsenimca orma kief atik, hitson veilion zevenentwintig mikulam. Punt. Zesentwintig na de We orma de ziran pin en het orma onthouden die, al die begrippen, en dat oormakief, omringend licht van de pin. oormakief omringt, hem omringt, oormakief van de nukwa. goed zal op buiten, daarbuiten, buiten, oormakief van de nukwa. We gaan uit en zo is het op dergelijke manier, totdat het blijkt dus dat shell eitig, let op dat het licht oormakief van de Atik is het meest uitwendige en het, het hoogste van allen. Zie je dat? Dus omgekeerd dan eigenlijk, dan, dus die eigenlijk, let op de oormakief, die alle, alle uh, niveaus van oormakief, die omringen een ander oormakief dat lager is dan hen, zo so, als concentrische cirkels, omringen ze elkaar en het cirkel dat het meest, het oormakief dat het meest ver, uh, uitwendig is, is het hoogste en de krachtigste van allen. Ja, terwijl, ja, terwijl wat betreft de, het, uh, als we kijken dan vanaf het perspectief van de oorpnimi, van het inwend in, innerlijke licht, dan zien we dat wie dicht, wie dieper is, wel het licht oorpnimi dat dichter, die, dieper is, wie dieper is, is uh, hoger, krachtiger. 27. Maar, maar onderling met elkaar, dus zij zijn zo op zo gemaakt dat uh, op de manier staan zij aan elkaar dat uh, elke traptreden of elke um, sfera heeft uh, dat zo'n opbouw dat orpnimi is haar oorpniemie is, uh, als het ware, boven haar oorpniemie, buiten haar, omringt haar oormakief dat bij haar past. En ook hier zien we een staaltje van overeenkomst naar eigenschap. Hoewel van hun eigen perspectieven zijn zij omgekeerd aan elkaar. 27 naar de punt. Wat amoe levi ki lesibat ayoto gadoul mi kulam en bashum orles of lobitoho. Laken hajoter 28 gadoul nishaar makif hitson le kulam. En de reden daarvan is, de reden dat is van het feit dat. Ormakie van Atik is het hoogste buiten Allen staat, alle anderen staat. De reden daarvan is, levi omdat Kilisebat hij toe, omdat aangezien het dat licht Ormakie van de Atik, de grootst het grootste van allen is. één kogelbosom Or heeft geen kracht geen uh, absoluut geen licht, geen ander licht heeft de kracht om hem in zichzelf te ressorteren, te sorteren in zichzelf uh, te verdragen, letterlijk. Lachen, hajoterga dolnische armakief, daarom het grootste licht, blijft omringd, omringd, uh, het grootste licht, uh, blijft omringend, omringt, of blijft omringend, uh, git zonelijk omringt allen, en is uitwendig, uitwendiger dan alle overigen. Dan allen. Duidelijk. Het laatste wat moet binnenkomen is het ormakief. En het hoogste ormakief natuurlijk geen Klie, geen licht ook kan hem verdragen, geen andere lichten dan het licht oormakief van de Aatik. He, van de Aatik, en daarom, daarom is het ook, dat is ook een van de uh, voornaamste, krachtigste reden dat dit dat uh, men met moeite, dat het moeite kost om Yeshua te aanvaarden. Duidelijk. want steeds is het ergens buiten de mens. Terwijl, omdat de mens niet gecorrigeerd is, dan is het net al ergens in de hemel, waar ze het over zingen daar, zoals je dat ziet, dat die uh, or orgeltje speelt, en dan zij zingen dan ergens, en dan met zo'n Af, af, af, afgetrokken gezichtjes ergens, en God je ziet ergens daar, ergens daar, die ons redt ergens, zo, weet je, zo, omdat het, het schijnt aan hen, het is zo ver, dat oor magief. en dat komt van Yeshua natuurlijk in alle, alle, op alle terreinen van alle traptreden, zie je dat, op alle, alle elke traptreden heeft zijn eigen oor magief. Noekwa heet daar Hormakief, en, en, elke, zeer een pien zijn, heeft zijn Hormakief, enzovoort, enzovoort, maar het hoogste, het grootste is, dat, van, eh, uh, en dat is het geheim, even tussendoor, want we zitten hier niet in de Brit Gadesha, dat is het geheim, wat Yeshua had gezegd, wanneer ik, na drie dagen zal ik opstijgen in naar de hemel, en daaruit zal ik jullie zenden uh, een ander, die zal in plaats van mij hier zijn, hier op aarde let op, en dat is de heilige geest, roge kodes. En dat heeft die zo dus gebracht, of straalt van boven, door, als het ware, door, deze or, dit oormakief van Atik, dat ons bereikt. Alleen, uh, wie, en natuurlijk via, via alle kanalen doorheen komt, natuurlijk, degene, raakt degene aan, die uh, zich in overeenstemming brengt met de klikker want Atik is de ketter. En dan kom je tot je, naar je ketter, dan heb je altijd, Straling ervaar je van ATIK. Of begrijp je dat of niet, maar altijd komt het in jou het waarnemen, voelen van dat oormakief van de ATIK. Dat het hoogste van allen is. 29 Belangrijk is om hier in deze studie van priets, ga hem niet te haasten. Het moet een gebed worden op zichzelf. Wat we leren. Elke les. Heb je dan een half uurtje een les, elke dag. En dat is jouw gebed. Wil je nog iets anders daarbij doen? Nou goed, de rest, is rest. De rest kan je zelf invullen naar wat je kan en wat je wil en wat het zich aan jou voordoet. Maar dat is eigenlijk het gebed. In de innerlijke houding, houding moet zijn dat, dat jij daarmee uh, laat jezelf uh, in, in overeenstemming te brengen met het hoger. En dat is wat we leren. Niemca lefize 29. Die orpnimi u ormakiv de de ziren I am om u mechase alkula. Ben bifchinaat a pnimiut u ben dertach bifchinaat a makiv kik ons nu heeft stukje van kabbala dat we zullen hebben om al die aspecten van losse of uh, verbonden aspecten van het gebed, te begrepen ons eigen te maken. Naar krachten. 29. Nimt salef het, bleek dus volgens dat, die oor, dat oor, en oor van de noekwa, van de zeeranpien, hier me labeset om me zij bekleedt en, be, en bedekt allen, want zij is het meest uitwendige, het uitwendige van uh, uh, naar, naar, naar kilim, als het ware. Binnen haar zitten al die andere hogere traptreden. En dat is wat je zegt, ben bief je nou, heb, niet meer zo zoveel in het aspect van het inwendige, in innerlijke licht, orpnimi, of or als in het aspect van or makief. En nu goed, goed, goed kijken wat hij ons nu verder vertelt, want uh, wij hu, makoma Midat dat, um moshaaf, klipot. sham, Baemza. Ben orpnimi shel hanouk 31, de ziran pin. O ben ormakiv shella Kijk wat je ons nu onthult. De plaats van de klipot. Dat wij moeten weten. En stap voor stap ga je dat voelen in jezelf meer en meer. Maar waar bevinden zich deze klipot? Let op. Weinjan en het gaat erom 30 me dat, want zie hier, de plaats van het staan en zich zetelen om het door en het, zich en het bewonen van de klipot, is daar, bij Emsa, in het midden. Ben or pnimi, let op, tussen het oor tussen het innerl innerlijke licht, van de noekwa van de zeeiran 31. En en orp makief, en haar oor makief. Let op wat je ons nu vertelt, Dus tussen dat oor pnimi en oor makief, van de noekwa van de zeeiran niet de zelf. Maar van de noe qua van de serenpin, daar is de plaats van de klipot. De klipot bevindt zich daar waar, waar het tekort is. Er is een stukje orpnimi, ja, dat binnen is, maar niet alles. En er is een stukje buitenom, een stukje van ormakief, dat ook niet, als het ware, van buiten is. En daartussen is de plaats van de klipot. 31. Na het eerste punt. Opneem, neget, neget, or pnimi paniem, or shelenokwa, lenek, misam. En nu goed kijken hoe zij functioneren. Hem en het gezicht van die klipot. Dus gezicht is de plaats waar het uh, net zoals zij zijn opgebouwd, net zoals uh, uh, net als sferoot, uh, heilige spherot. Let op. Dus hun gezichten. Kijken of staan tegenover, richten zich tegenover orpnemie van de nukwa, om daaruit aan te zuigen, daaraan aan te zuigen. Duidelijk hun gezichten kijken naar die orpnemie van de oekwa. je ja, hebt ook erg veel, erg scherp ook. Uh, je kan het ook zien in oude schilderijen van uh, Romeinse schilderijen schilderij, schilderij in Italië hoe zij Raphaël en alle andere grote uh, uh, schilders van renaissance en uh, hoe zei dat beschilderen uh, uh, de, de, uh, hel en dat soort dingen. Of hel is de clipode, hoe zij aanzuigen. Je ziet daar erg goede afbeeldingen. Ik bedoel, illustratief, fysiek, <laughs> uh, materieel natuurlijk. Maar als ik kijk naar die schilderijen, dan vind ik mooie, prachtige schilderijen. Uh, dan. Kijk niet naar de beelden zelf, maar achter de beelden mag je wel kijken, maar achter de beelden zie je deze krachten van Klipot. Hoe zij uh, zuigen, hoe zij staan om te zuigen van de Noekwa, uh, van Orpniemie, van de Noekwa, van de zeranpin, 3.31 na de laatste punt. Waar Achorei hem neged ormatief schille. Kiet weyndertig enkwaabahem leestak elba orpnimi, welolinek misham. Hoe tekenen die zegt ons? Dus zij keken met hun gezichten als het ware hun voorkant keken zij naar de orpnimi van de Nokwa om daaruit te zijgen. Maar hun Achorei, hun achterkant, let op maar hun achterkant kijkt, staat tegenover haar oormakief, tegenover het oormakief van de noekwa. Waarom? Die, ze ja, duidelijk, tegenover het oormakief is hun agorayim, dus uh, zij zijn als het ware afgekeerd van de oormakief, zij kijken niet met hun gezichten naar oormakief, maar alleen hun agorayim die dan uh, staan in de richting van Ormakief, dus dat buiten hen om is. Kie een koog bij hem, want zij hebben geen kracht, let op, de klidpoot, hebben geen kracht, 32, prenim bij, bij Ormakief, om te kijken naar Ormakief. Wel olenek en ook geen kracht, om daaruit aan te, aan te zuigen. Kijk nou hoe geweldig uh, een paar regeltjes hoe Ari geeft ons uh, eigenlijk de positionering van uh, zoveel heilige krachten als de klipoot. Dat die altijd zijn tussen die, de plaats van de klipoot en hun houding. Hoe zij staan tegenover het oorpneumie en toch tegenover een oormaakif van de noekva van de Iraanpijn. 32 Na de punt Nimza, kigam shaghid soniim, shaghid soniim jon kiiim is Iraanpijn gam ken na en naam 33, jonge ...misham shamlu lam. Ella beemt shel hanoukwa. Scheiha joter kruwalehem, joter mina kol. U nou geweldig in één zinnetje. Hoeveel duidelijkheid uh, verschaft hij ons dat mensen die priët scheihem niet leren, ze kunnen al twintig jaar en meer leren. Kabala en zullen ze niets ontvangen van wat jij hier van één zinnetje ontvangt. En welke krachten zijn er en bevatting krijgen we van wat hij nu ons te zeggen heeft. 32. Na het derde punt. Niemt sa, het bleek dus. Het bleek dus dat. Uh, ondank, dat ondanks het feit. Nee, het blijkt dus dat uh, ook dat de gitsonim, dat de uitwendigen, de uitwendigen zuigen ook van de Zieran Eveneens zuigen zij van de Zieran let op. Zoals boven gezegd werd. Ein, maar, maar, maar een namen, let op, wat die zegt ons dat. Uh, dat hoewel de uitwendigen zuigen, ook van de pin, zegt hij, zij zuigen nooit van de pin zelf. Let op, van de pin is, is uh, heilig. Alles heeft die volmaakt ten aanzien van zichzelf, maar van de pin zijn hier, zijn gestopt in de noek zoals we dat weten. Maar van de Zeranpin zelf zuigen zij niet. Nooit zuigen zij, zuigen zij van de zeer zelf. Maar, let op, bij een zeer en anders dan, zegt hij, do dan door de bemiddeling, door middel van de noekwa. Alleen door de noekwa, omdat zeer verbonden is met de noekwa, alleen door de nuqua kunnen zij uh, wat aanzuigen, maar niet van de zee zelf, maar alleen door middel van, of door middel van de noekwa, welke noekwa het, de, het de meest nabijgelegen is aan hen, zij is het meest, gelegen van, het meest van allen nabijgelegen aan hen, aan die klipot, dus daarom zuigen zij aan hen, maar aangezien zij in zekere mate verbonden is met de zeerampin, dan eh, ook ontvangen zij ook een stukje zuigend, een stukje via haar ook een stukje van eh, de kracht, als het ware van de zeerampin, maar niet van de zeerampin zelf. Duidelijk, zeerampin we hebben geleerd, zeerampin is behoord uh, Alle zes verrot van de Serentin behoren tot het, uh, negen eigenschappen van Hashem. Wie is de schepping? De schepping is Nukwa. Nukwa van de Serentin, ja, die, die is, dat is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Het vierde stadium. Serentin is het derde stadium. De wens om te geven. Oftewel, uh, ja, de wens om te geven, maar. Uh, zoals je zot is de wens om te ontvangen omwille van het geven. Dat is de zeerampien. Hoe lager je komt in de zeerampien, uh, des te meer on, uh, manifesteert zich de wens om te ontvangen omwille van het geven. Geisel Gora Tjeferet tj zei ze net zoals Bina. Die hebben alleen maar dus ook chassadim, alleen de bena heeft chassadim, de hoge fijne chassadim. Zoals we dat geleerd, chassadim van de gar. Maar gesedgurati vered, is het serampin is, is het ook chassadim, maar gewone chassadim. Duidelijk, dus alleen maar de wens om te geven. Maar het onderste gedeelte van, gedeelte van de serampin net zo goed is zo. En het bijzondere is soort, dat is de wens om te ontvangen, omwille van het geven. Zee Rampin wil wel ontvangen, maar niet voor zichzelf. de kracht van de Rampin in zijn eigenschap is ontvangen, omwille van het geven. Ontvangen eh, van de Bina, en ook via de Bina ook het licht van de gogma. maar dat is ten behoeve van de Nukwa om haar te geven. En van de gever. Aan de gever hebben de klipot niets eraan let op mijn vrienden. Als zodra jij wil geven. elk moment. Van je etmaal welke dan ook. Wanneer jij dat werkelijk. Binnen jezelf. Wil geven. En doet omwille van het geven. Daar voel je absoluut geen klipoot, de klipoot die als het willen, die haten, dat gevoel van de, deze eigenschap van geven. En daarom laten ze jou absoluut met rust, omdat jij innerlijk bevrijdt jezelf van hun heerschappij. En zelfs wanneer jij aantrekt het licht, ontvangt, omdat de Schepper wil dat wij zijn licht ontvangen, ons plezier te, te doen, ons, te beha ons behagen te geven, dus wanneer jij wil wel ontvangen, maar, maar met de intentie om te geven, zoals de drie onderste, net zo God soort van Zee en Pien doen, ook dan wel voorzichtigheid geboden, maar wel ook dan als je het correct doet, dan uh, zijn de klipot machteloos. En dan zal je voelen, steeds meer voelen dat jij bent eigenlijk de baas van je leven. Jouw kilim zijn in jouw handen. En de rest, het licht is niet van jou. Daarom, aan de ene kant kunnen we zeggen dat wij autonoom, de mens autonoom is gemaakt. Want in jouw kilim niemand kan komen. Je, mach, je kan niemand. Jij bent de baas. De mens is de baas van zijn eigen kilim. Als hij natuurlijk hen niet, niet prostitueert met zijn kilim. Maar het licht is niet van mij. Dus wat het betekent, ik ben wel afhankelijk van het licht van Hashem. Het licht is Hashem. En Yeshua. Dus daar hebben we die onze afhankelijkheid, want alleen kunnen we het niet redden om ons uh, alleen in de kilim te blijven. De kilim hebben nodig, het, de uitstraling van het licht. En wij kunnen ons door de verbondenheid met Yeshua, kunnen we stap voor stap, in wat wij leren hier ook, wij krijgen dan handjes en voetjes, ons, ons innerlijk parsoef, onze kilim verkrijgen dan, Handjes en voetjes en alles, om het licht te kunnen ervaren binnen ons. Het licht gaat nergens naartoe, komt nergens vandaan. Het alles is gevuld, de hele schepping is gevuld van de glorie van Hashem. Alleen aan ons is om ons in overeenstemming te brengen met de eigenschap van geven, dan zullen we alles ontvangen, gratis, als geschenk.